Hartelijk welkom bij Eindtijd en Profetie. Israël en de Islam is de serie waar we nu over praten. Jan van Barneveld, hartelijk welkom ook. Um, we zijn vorige keer gestopt uh, toen jij uh, begon te vertellen over de relatie. Of in ieder geval het voorbeeld wat je zag in de Tweede Wereldoorlog daarvoor al. Het ontstaan van het Nazi-rijk. Hitler, eh, hoe dat zeg maar een invloed heeft gekregen. De goede dingen die hij in het begin deed en hoe dat uiteindelijk leidde. En je zei van nou dat heeft eigenlijk wel een beetje een parallel met wat ik nu zie bij de islam. Ja, Hitler, mijn kamp had hij al duidelijk zijn programma uiteengezet en ja. ook zijn Jodenhaat uiteengezet. Ja. Maar toen hij aan de macht kwam, begin dertiger jaren heeft hij op een ongelooflijk geniale manier uh, Duitsland uit het slop gehaald. De hele wereld, ook veel evangelische leiders uit anglo Saxische landen, die hadden daar ook grote bewondering voor. En de kerken liepen ook achter hem aan. Maar die hadden niet in de gaten dat Hitler puur occult was. Ja. Uh, met zijn nazi's was één occulte bende was dat. En, uh, en die zijn daar de, gewoon ingetrapt. Ja. En zo langzamerhand werd het kruis van Christus... Uit de kerk weggejaagd. en het Hakenkruis kwam ervoor in de plaats. En die kerk die was natuurlijk al. nou ja, laat ik zeggen. decennia daarvoor. misschien wel een eeuw daarvoor. afgezwakt. door een stuk liberale theologie die er binnenin gekomen was. Ja. In het begin was het nog de beleidende kerk. de bekende kerkje, die zich daar enigszins tegen verzette. maar zodra er enige druk op kwam. was dat ook afgelopen. Ja. Er waren wat anderen. er was de beroemde Dietrich Bonhoeffer die zich daar met grote evangelische felheid tegen verzetten ja. en, en, en, en Martin Niemuller die zich daar tegen verzette. Bonhoeffer is dan ook omgekomen. Aan het eind van de oorlog is die ook geëxecuteerd. Uh, maar uh, zo is dat allemaal gebeurd. In de hele kerk is meegesleept. En, en zeg maar, dat zeg maar, verval van zeg maar, de radicaliteit van de kerk... is dat uh, de, dus al voor de Tweede Wereldoorlog begonnen? Dat is al ruim voor de Tweede Wereldoorlog begonnen. Heeft daarna wel weer een opleving gekregen? Nee. Helemaal nooit meer? Uh, een beetje misschien? Je uh, bedoelt in, in, in, in, in Europa? In, in het westen? Ja. In het westen, ja. Een, een klein beetje pinksteren. Ja. Klein beetje pinksteren, klein beetje evangelische beweging. Maar, maar de rest, zeg maar, de traditionele kerken zijn eigenlijk, dat verval is voor, voor de Tweede Wereldoorlog ingezet. En dat is eigenlijk alleen maar in de zestiger jaren uh, verergerd geworden. Ja, opvallend is ook uh, het verbond tussen Hitler en de islam. De, Hoe zit dat in elkaar? Nou, de oom van uh, Yasser Arafat, ja. uh, de, de vader van het moderne terrorisme wordt hij dan genoemd. Uh, dat was uh, een, uh, een mofti, de groot mufti van Jeruzalem, die. En die is bij Hitler geweest en die hebben een verbond gesloten. Oh. En die heeft uh, de tekeningen voor gaskamers in uh, Israël, om de joden daar te vergassen, heeft hij meegenomen. In feite was de hele strijd van Duitsland tegen Israël. Ja, dus weer tegen God. Weer tegen God, ja, dat ja. kan niet anders als je zo occult bent. Ja. Uh, zelfs alles draaide om Israël. Via Turkije wilden ze Israël ook binnenvallen. Want de Turken waren weer zo stom om het met Duitsland in zee te gaan. Dat in, de... deden ze in, in, in 1918 ook. Ja, in 1918 In 1916, 1918. Ook. En, en, en ze wilden ook via het Noord-Afrika-offensief, wilden ze ook Israël binnenvallen, generaal ja. Rommel. En de Engelsen daar in Noord-Afrika, die waren op de vlucht. Want die Duitse generaals waren veel beter dan de Engelse generaals ja. in die tijd. En toen was er één man, en bij veel kijkers zal die bekend zijn, Derk Prins. Ja. En die bekende de, de, de beste bijbelleraar bijna van, van de laatste 10, 20 jaar. Mm -hmm. En die zat toen in het Engelse leger. Ja, en die dat zag ik, ja. dat ze op de vlucht gingen, was pas op de kering gekomen. Die is toen gaan bidden en vasten. En heeft geroepen naar de heer, geef ons alsjeblieft een generaal die de die uh, Duitsers tegen kan die houden. Ja. Tegen kan ja. houden. Ja. En nauwelijks was hij klaar met bidden en vasten of Montgomery werd benoemd okay. als Engelse generaal. Ja. En die heeft de Duitsers die op weg waren via Noord-Afrika naar Israël om Israël via Turkije en via Noord-Afrika in de tank te krijgen... Die heeft dus uh, de Duitsers verslagen bij de slag van Al-Alamijn, als ik me goed herinner. Dat is eigenlijk precies zo'n actie als wat we vorige aflevering zagen over uh, die, die Jan uit uh, Polen. Sobiski. Ja, Sobiski uit Polen, die zeg maar daar de, mo de moslims tegen hield. Nog net op het nippertje op was het nippertje. dat allemaal, ja. ja. Want anders had de wereld er ja. heel anders uitgezien. Dan. En ik denk, ik vrees dat we nu ook gaan zien een verbond tussen de Europese Unie en de islam. He, daar zijn ja, ja. we met de Mediterrane Unie zijn we al een eind op ja. weg. Nu is het nog een beetje een machtsstrijd. Ja. Maar als op een gegeven moment de geest van de antichrist... dat is de duivel zelf, dat is Satan zelf, de tegenstander... als die uh, ziet dat hij Israël niet op de knieën kan krijgen... en eronder kan krijgen... Nou, dan gaat hij natuurlijk zijn trawante... dat is de geestelijke macht die erachter de Europese Unie zit... En dat is de, de Allah van de islam gaat die bij elkaar drijven. En dan gaan ze samen. Ja, dan krijg je dus de politieke en de geestelijke macht ja, die samen krijg... gaan werken. En die samen gaan werken altijd en, weer tegen Israël. En dat, en dat gaat op een gegeven ja. moment ook gewoon samenkomen. En, en dan krijg je in het scenario wat in Zachariah 12 staat. Hè, dat alle volken tegen Jeruzalem ten strijd zullen trekken. Zo ja. gaan we kijken. Ja, ik nog, voordat we dat doen nog één uh, opmerking erover. Eigenlijk kun je dus constateren dat de verzwakking van de, uh, het christendom in, in Europa en in de wereld... Uh, zeg maar versterking van de islam oplevert. Dat is heel duidelijk, ja. En de islam die, die wint ook aan mensen die vanuit het christendom naar de islam overgaan. Ja, dat zullen er niet zo heel veel zijn, toch? Nee, nee, nee, nee. Maar We om... hopen dat het nog omgekeer... meer andersom is, hè? Uh, ja, ja, dat hoop ik ook, ja. Natuurlijk, ja. natuurlijk hoop ik dat. We gaan... Ja, want daar, daar loopt het uiteindelijk op, ja. op uit, op de, de, de strijd om Jeruzalem. Ja. Want dat is de stad van de grote koning. Wat wou je lezen? Oh, Sagadeer 12, maar dat is, we zouden het toch nog hebben over de ja. komende gebeurtenissen. Ja, zeker. Ja. En een van de komende gebeurtenissen is dat de strijd tegen Jeruzalem... Dat de strijd tegen Jeruzalem wel heel fel wordt. Zie... 12, vers 2. Ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond. Dat, dat is natuurlijk sinds 1967. Is Jeruzalem een schaal van bedwelming voor de volken rondom Israël, voor de islamitische volken? Ja. De Jeruzalemdag in Iran, in Teheran roept veel meer mensen op de been. En dan zeggen ze, we geven ons leven voor Al-Quds. Dat is Jeruzalem in de islamitische, ter, in de Arabische termen. We geven ons leven voor... En, en alles voor Al-Quds. Alles voor Jeruzalem. Een schaal van bedwelming is het. Ja, maar niet alleen Jeruzalem, ook tegen Juda. Ja, ja, dat komt. Uh, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Let erop, dat is Juda, is het Joodse volk. Ephraim ja. is er nog niet bij, denk nee. ik. Nee. Zal het gaan tegen... Nou, wat gaat er dan gebeuren bij de belegering van Jeruzalem? En waarschijnlijk, moet je opletten, zit er tussen hoofdstuk 2 vers en het de 3 vers een ruimte. Waarschijnlijk zal Israël die oorlog weer winnen. Maar waarom denk ik dat? Ja, kijk, Israël die kan uh, maar één oorlog verliezen. Arabieren kunnen honderd oorlogen verliezen en ze gaan maar door. Ja. Maar Israël kan er maar één verliezen, want dan, zijn ze, dan is het afgelopen. Dan is, is het gewoon over. Dan is het ja. afgelopen. Ja. Dus ik denk dat te dien dagen, in die periode, als Israël die aanval afgeslagen heeft, zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten verheffen. Niet ja. meer een schaal der bedwelding. Moeten verheffen. Maar ze, ze moeten zich met Jeruzalem gaan benoeien, ja. alle naties. Ja. En alle die hem heffen, zullen zich deerlijk eraan verbonden. En alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Dus ja, Dan op. krijg je toch dat, dat, uh, zeg maar die, die, die, die, die samenklontering van die politieke en geestelijke machten die dus ertoe leiden, dat uiteindelijk de legers op zullen trekken tegen, tegen, tegen Jeruzalem. Jeruzalem. Ja. En dat zal een ongelooflijk ja. spannende tijd ja. worden. Zal dan. En daar, daar doet Nederland aan mee, daar doet Duitsland aan mee. Ik vrees van wel, ja. ja. Een leger van de NATO. Nou ja, wij zitten nu ook in, de, in, in, in Afghanistan. We zitten in. Uh, ja, waar, waar, waar zijn we niet geweest, zou ik zeggen. Ja, dat, dat, dat doet mij zeer wat je zegt. Als je dat, ja, niet nee, dat nee, je mij nee, kwetst, nee, maar nee, het, het maar doet mij zeer dat, het dat, zo is. dat je ziet dat je eigen land ook in, in, in, in dat profetische bootje zit. dat de verkeerde kant op vaart, dat uh, naar het verderf vaart. Ja, maar zou je, zou je dan zeggen: van er is bij ons uh, zeg maar. De, ...de christelijke politieke partijen zoals het CDA... ...wat natuurlijk nog steeds de grootste christelijke uh, partij is... ...zo weinig inzicht over uh, het bijbelse scenario... Niets. Helemaal niets en nog eens niets. Er is zelfs niet eens inzicht in de christelijke politiek. Nee, nou goed, dat, dat, dat, dat, dat zou kunnen. Maar, zeg maar, bedoel, zij lezen toch ook de Bijbel? Zij kunnen toch weten... Uh, ...wat er in openbaring staat. Zij, zij, zij kunnen toch weten waarheen het gaat? Misschien. Misschien. Uh, kijk, ik geef nog wel eens wat seminars. Ik moet er een beetje mee afremmen, maar ik geef wel wat seminars. En er zitten veel mensen uit de kerken. Ja. En ook uit de Revo-kerken. Mm -hmm. Fijne christelijke mensen. En die zeggen, meneer, we hebben hier nog nooit van deze dingen gehoord. Over Israël, over de eindtijd, daar horen we nooit over in de kerk. Ja, dus dat betekent dus wel strategisch, uh, uh, seminars moeten gaan houden voor dominees. Och ja, maar uh, welke dominee luistert nou naar deze eenvoudige uh, natuurkunde leraar? Ja, je weet het maar nooit. Nee. Het maar nooit. maar uh, men weet niets en ik denk dat men het ook niet wil weten. Nee. Dat is en dat. Dus, dus die onkunde, is dat een versleiering? Is dat een, ja, een blindheid? Ja, dat, dat heb ik ook wel eens beweerd. Dat wij Israël altijd verwijten dat ze blind zijn ja. eh, voor de Heer Jezus. Zijn identiteit als Zoon van God, als Verloster, als Messias. Mm -hmm. Maar eh, nu zijn wij even blind voor wat God met Israël zijn eigen volk aan het doen is. Ja. En dat Israël nog steeds Gods uitverkoren volk is. En dat God nog steeds doorgaat met zijn eh, plannen... Uh, voor Israël en met de toekomende heerlijkheid die over Israël komen zal. Ja, want uh, in, in andere landen zie je uh, dat er in politieke uh, gebeuren uh, vaak wel uh, zeg, groepen zijn in de, in, in, in de politiek die zich sterk maken voor Israël. Maar dat zie je eigenlijk in, in, in Nederland nauwelijks. Nou, in Amerika heb je natuurlijk de, de organisatie Christians United for Israel. Ja. Dat is een hele grote organisatie onder leiding van die uh, stevige predikant, de dominee John Heggy. Ja. Oh, in Nederland heb je Christen voor Israël, dat is ja, ook, nee, ook dat geen kleine het, maar organisatie. De politiek. Ik bedoel, zeg maar binnen de politi politici in de, in de Tweede Kamer zijn daar, zijn daar politici die echt zeggen van jongens, wij gaan voor Israël staan. Uh, een enkeling, ik meen die tweede, de tweede man van de ChristenUnie, Belder heet hij ja. geloof ik. Die schijnt ook nogal pro-Israël te zijn. Okay. En Wilders die uh, uh, is ook uh, zeer voor Israël. Ja. En uh, die ziet ook uh, de redelijkheid van de standpunten van Israël in. Er zouden die, dus meer politici moeten komen die. Ja, en maar... ik, ik vind dat. Een paar maanden geleden, of een half jaar geleden, was uh, minister Verhagen. die was toch ook heel aardig uh, tegen, in zijn standpunt tegen, uh, voor, over Israël. Ja. Ja, nee zeker. En daar, dus, ja. daar werd ik gewoon even blij van. Nou, dat, dat gaf mij weer een glimpje hoop. Er is nog hoop voor Nederland. Zolang de leven is het er, hoop. Nee, maar ik, zeg, ik heb het al eerder gezegd: iedere dag dat God ons nog geeft in Nederland, ja. in zijn grote genade, is een enorm wonder. Want verdienen doen we het niet. Nee. Goed, de, we, gaan, we gaan nog even terug naar uh, zeg maar, wat, de, de optrekkende bewegingen richting, uh, richting Israël. We zeiden van, doet nou, Nederland daar dan ook al mee? Waarschijnlijk wel. Uh, het is de, de NATO, het is de Verenigde Naties, het zijn... Uh, Goch, vergeet Goch niet. Goch, uh, waar we het over gehad hebben. Uh, dus het is gewoon, zeg maar, de hele wereld tegen, één ja. land. En de hele wereld gelooft, ook de leugens die er over Israël verteld worden. Ja. Dat is, uh, heren, red mij van de leugenlippen, zegt de een ja. of andere psalm. Ja, en jij zei al van, ja, de, de, de, de, de oplossing is een opwekking. Dat is de enige oplossing dat ja. de heer ons nog een oplossing geeft. Ja. Maar dat ziet er ook niet naar uit. Want uh, iedere week worden er een paar kerken gesloten en een aantal van die kerken die worden moskeeën. En, ja, dan, uh, dan heb je weer die verzwakking van, zeg maar, de, de, de, de Christianity, het, de christelijke samenleving. Waar, en de versterking van het, het, ja, de moslims eigenlijk. Uiteindelijk wel, ja. ja. ja. En dan, gaat en dan komt dat, de eenschaal gewoon verkeerd te hangen. Ja, ja. En, en, en maar het gebed van een enkeling vermacht veel Jan. Uh, ja, dus we moeten gewoon de mensen thuis gewoon oproepen om... Het, het gebed van de rechtvaardigen om... vermacht veel, doordat ja. er kracht aan verleend wordt, ja, precies, zegt, het, dus. zegt Jacobus. Dus uh, we moeten veel bidden voor, voor, voor Israël en voor Jeruzalem. Ja. Want kijk, God gaat gewoon door ja. met zijn plan. Ja. Niet, God gaat door met, uh, met, uh, met de voorbereidingen voor de herbouw van de ja. tempel. Want dat gaat ook gebeuren. Ja, daar hebben we het een paar verleven geleden nog even over gehad. Ja, ja. Uh, want jij zegt de tempel die gaat er gewoon komen. We hebben toen gezegd: van, nou, uh, we weten niet of die op dezelfde plek komt. Of dat er een aardbeving komt of wat dan ook. Maar die tempel, dat, uh, daar zijn al zoveel voorbereidingen voor. Ja, dat is, dat is ongelooflijk. Ja. Uh, de menorah, dat als je in Israël bent en je staat met uh, je rug naar de muur, naar de zogenaamde ja. klaagmuur. Dan kijk je tegen de Joodse wijk aan, ja. die trappen die omhoog gaan. <coughs> en op een van die trappen daar staat de Gouden Minora. Mm -hmm. Die is onlangs van heel diep midden in Jeruzalem onder gejuich dicht naar de Tempelberg nee, gebracht. Je, ja. Op mijn site staat daar een, uh, een videofilmpje okay, van. Wat is je site? Jan van Bannenveld.nl, heel simpel. Heel makkelijk, heel makkelijk. En ze hebben onlangs hebben ze ook het koperen wasvat gemaakt. Helemaal uh, ook uh, geprogrammeerd dat ze de priesters op de Sabbat uh, niet de kraan open hoeven te doen. Dat het automatisch gaat. Dus dat is ook klaar. Wat mij nou verbaast en wat mij eigenlijk verwondert is... Um, we hebben te maken met een seculiere staat Israël, grotendeels. Ja. Um, en er is natuurlijk een kleine groep is daarmee bezig met, uh, met die hele ontwikkeling. Um, hoe reageert zeg maar, de Israëlische politiek en de Israëlische seculariseerde samenleving? Er is onlangs een onderzoek geweest, een bevolkingsonderzoek, naar de vraag of ze een tempel wilden herbouwd zien, ja of nee. 67% van de Israëli's wilden de tempel herbouwd zien. Echt maar? 67% maar van, de, vanwege... van de religieuze Israëli's. Was het meer dan 90%? Uh -huh. Maar van de seculiere Israëli's, dus dat hebben ze opgesplitst, ja. was het 47% maar, die de tempel herbouwd willen zien. Nou, wat is hun motief dan? Het kan niet anders dan religieuze motieven zijn, want het is uh, een en ander religie, die hele tempel. Ja, of, of is dat uh, zeg maar, uh, herinnering? Is dat iets van. Uh, nou, zo erg zijn ze dat dan toch niet op die? herinnering, dat denk toch ik, wat dat betreft. Nee, het is, het is. Kijk, er was dus iemand die tegen mij zei over dat ongelovige Israël. Als een jood zegt dat hij niet in God gelooft, geloof ik de jood niet. Ja, ja. Eh, dus, dus eh, dat, dat lijntje naar boven, dat zit er altijd. Dat, ja, dat zit er wel, hoewel natuurlijk er ook een... Een heleboel binnen is, ook verraad is en, en, en problemen. Ja, want wat je ook wel weer ziet is dat zeg maar, heel veel uh, in, in het hele jodendom, natuurlijk door de eeuwen heen, maar ook nu vandaag de dag, dat je gewoon heel veel nieuwe aids ziet in het seculariseren. Oh, dat, proces. dat is heel erg. De, voor al die, uh, die vrijmetselarij, dus dat ook nieuw aids bij zit, die is daar heel sterk ook in je cel nu. En die hebben daar ook een, een machtige loge, hebben ze daar zitten. En dat komt ook, al die wereldmachten, die de wereldmachten willen, over, willen overnemen, die trekken naar Jeruzalem. Ja. Ook de Verenigde Naties, ja. ook de vrijmetselarij, ook New Age, ook de islam, ook de Europese Unie. En, en dus ze alle, willen... alle religieuze machten zijn daar al. En, en ook het Vaticaan. En gaan ze steeds belangrijker maken daar. En ook het Vaticaan. Ja. En ze willen allemaal Jeruzalem in handen hebben, want dat is de sleutel. Ja. Dat is de sleutel naar de wereldmacht. Ja, dus, dus toch de hoofdstad van de wereld. En uiteindelijk wordt het de hoofdstad van de wereld als, als de Messias komt. Ja. Mogen, hij, mogen hij spoedig komen. Maar ja, er moet nog denk, veel gebeuren. Ja. Kijk, Efreim moet nog terugkomen. We hebben het over gehad. Ja, we, hebben, we hebben gezegd, <coughs> ze wonen ergens in de bergen van waar was het ook weer. Afghanistan, Afghanistan. Noord-Pakistan. Ja. Daar waar nu die oorlogen zijn. Dat denkt men hoor. Ja. Maar uh, dat zal ook een keer gebeuren door, door een of andere wonderbare hand van God. Ja, Zoals de Ethiopiërs richting ja. uh, Israël zijn gegaan. Ze Zoals dus op, uh, de, en de Ethiopiërs, dat weet je ook. Dat is ja. de stam van dan. Ja. En die zijn ook allemaal gekomen. Er Zijn er nog meer stammen die, uh, die nog niet uh, terug zijn? Nou ja, dat is dan uh, Ephraim en Menasse en Zebulon en Naftali en Gad en Azer. Dus al die stammen ja. die met het stammenrijk weggevoerd zijn. Uh, ...die zitten daar dan nou nog onder de volken en die moeten dan ook terugkomen. Dat is best nog wel heel veel. Dat zijn er heel veel, ja. Vandaar ook dat uh, het Joodse Nationaal Fonds druk bezig is de Negev vruchtbaar te maken. En ja, wel, want dan, dan moet je nogal wat mensen huisvesten. Uh, ja, het plan, het concrete plan van het Joodse Nationaal Fonds is om daar... ...plaats te maken voor 250.000 uh, Israëlieten ja. in de Negev. Ja. Want de Negev in de tijd van de Heer Jezus was een vruchtbaar gebied. Ja. Was er toen uh, niet zo'n uh, verschrikkelijke meisje? Nou, ik geloof dat we dit als een keer iets uh, zeg maar in een van de eerste series hebben besproken. Uh, dat het eigenlijk toch ook wel een beetje een, een, een vreemde gang van zaken is. Dat al uh, door die al alia heel veel Joden naar Israël toe komen. En dat uh, als ze er één keer zijn, dat er dan opeens zeg maar, al die legers gaan optrekken tegen Israël. Nou ja, vreemd is dat natuurlijk niet. Want hoe meer joden er terugkomen, hoe meer het profetische woord vervuld was, mm -hmm. hoe dichter het einde komt. En, en, en al die demonische machten zeiden in de tijd van ja, de heer maar zo, Jezus. Maar zo'n pretje zal het niet zijn in Israël tegen die tijd. Nee, dat zeggen sommige rabbijnen ook. Als de tijd van de weeën van de Messias komt, dan ben ik er liever niet bij in Israël. Ja, dat zeggen ze ook. En toch gaat iedereen richting Israël. ...omdat het in de rest van de wereld nog onveiliger is. Ja, precies. En dat zie je ook in nazi-Duitsland. En het, het erge is, het antisemitisme in ons land, in de hele wereld, is minstens even erg... ...als het niet erger is, ja. als de tijd vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. ja, het is misschien goed voor de kijkers thuis om, als ze daar nog niet naar hebben gekeken... ...om naar onze serie The Pillar of Fire te kijken, die wij op dit moment op vrijdagavond uitzenden... Uh, want dat is, um, daar kun je wel heel duidelijk de ontwikkeling zien van hoe Israël zeg maar van het uh, beginnen in, in, in ja, 1900 ja, ja. via het Balfour. De uh, uh, Balfour Declaration. Yeah, yeah. Declaration. Uh, ...zeg maar uiteindelijk via de Tweede Wereldoorlog uh, in 1948 terechtkwam en ja, verder gaat. Ja, ja. ja, dat dus, zie je zie ook heel duidelijk in mijn boek Om Sijls wil niet zwijgen. Die, ja. Dan wordt het heel, heel duidelijk het heel duidelijk in, in de geschiedenis beschreven. Er ja, ja. was een man die had dat gelezen meneer en die zei een week daarna, die zegt meneer nu begrijp ik hoe wij voorgelogen worden door de media wat ja. Israël betreft allemaal. Ja. Het is, uh, want het loopt natuurlijk allemaal uit op een, uh, toch die grote verdrukking, die gruwelijke uh, macht van de, van de antichrist, die zich ja, prachtig ja. voor gaat doen eerst. Ja, ja. En heel mooi hè, want nou ja, goed, eigenlijk hetzelfde wat jij zei van, van zoals Hitler uh, is begonnen, zo zal ongeveer die antichrist zich ook gaan uh, ja. laten zien. Want en zoals, de geschiedenis herhaalt zich gewoon. Zoals Hitler dat met slinkse en sluwe streken heeft gedaan... Zo staat in Daniel ook dat de antichrist met sluwe en slinkse streken aan de macht zal komen. Ja. En zoals Hitler verbond sloot, bijvoorbeeld vlak voor de Tweede Wereldoorlog met Chamberlain. Ja. Ja. En zo waarbij hij zal... uh, ook uh, afspraken maakte en vervolgens niet nakwam. En vervolgens niet nakwam, precies. Ja. En zo zal de antichrist, dat staat ook in Daniel... ...zal een verbond met velen zal die gaan maken. Ja. Dus die, die kaalief sluit een verbond met de Europese Unie... ...en die sluit een verbond met, uh, met China en met Japan en met de Afrikaanse landen en dergelijke. Maar zijn dat wat voor verbonden zijn dat? Zijn dat handelsverbonden? Zijn dat, uh, ook, ook politieke verdragen ook politieke denk vragen. ik ook. En, ja. en handelsverdragen, die, die man die zal zo ontzettend geniaal zijn. Die zal alles bij elkaar vegen. Ja. En zo langzamerhand de Sharia overal ook gaan invoeren. Maar je kan toch niet uh, bedenken, Jan, dat de Sharia in Nederland uh, zeg maar de wetgeving wordt? Ik zeg wel eens tegen de mensen in de samenkomst, uw kleinkinderen of uw kinderen zullen met een hoofddoekje naar school moeten. Moeten? Ja, dat is de Sharia natuurlijk. Ja, ja. Nee, dat, dat is toch de dat... ook Dat bijvoorbeeld in, in, in Antwerpen vorig jaar mochten de Sinterklazen niet meer met een mijter uh, op hun hoofd... waar een kruis op stond. Want dat was ergerlijk voor de moslims. Ja. Nou en, en, en, ja, ja, dat soort signalen uh, mogen ons wel een beetje alert maken. Nee, dat maakt ons niet alert. Nee, Want we zeggen, niet, maar... ze zeggen net als jij, dat zal ons niet overkomen. Nou nee, maar goed ja. Ik bedoel, als je nu kijkt uh, naar onze samenleving... dan kun je niet bedenken dat uh, dat, dat straks werkelijkheid zal zijn. Hoe lang gaat zoiets duren? Het gaat razendsnel. Ja. Het gaat razendsnel. Ja. We moeten nou de... eerst uitkijken, en daar moet ik naar kijken en allemaal, dat onze relatie met de Heer Jezus, dat hij goed is. Mm -hmm. Dat we daar dicht bij hem leven. Ja. En ons geloof onderhouden door, door, door het woord, door de Bijbel. En dat is het allereerste, dat is belangrijk. Het tweede, dat we bidden dat God alsjeblieft nog een opwekking geeft in de kerken. Mm -hmm. Het derde is... Dat we moeten bidden voor Israël. Dat God zijn volk beschermt in deze verschrikkelijke dagen. En spoedig tot zijn doel komt met, met zijn volk. Ja. En dat is het allerbelangrijkste wat ja. we kunnen doen met elkaar. is ja. dus vooral ook het laatste toepassen. Gewoon, uh, als christenen moeten wij bidden voor de vrede in Jeruzalem. Bidden voor de vrede in Jeruzalem. Maar ook bidden voor ons eigen volk. Ja. Goed. We gaan we zijn... het hierbij laten. De tijd zit erop. Nou ja, amen dan maar weer. We gaan in de volgende aflevering weer verder praten. Um, u thuis heel hartelijk dank voor het kijken. Bidden voor de vrede van Jeruzalem is een goede opdracht om ook gewoon te doen in uw bidstonden, in uw gemeente, waar dan ook bij u thuis. Misschien op uw werken als u daar bidstonden heeft, maar bid voor de vrede van Israël, voor de vrede van Jeruzalem. We laten het hierbij en we zien u graag een volgende aflevering terug.